12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. We willen zometeen even met journaliste Margriet Marbus. die, zoals nu blijkt, het laatste interview met de vermoorde politicus Helmin Wels heeft gehad. En een mediaforum met Mark Vis en Aad van de Heuvel. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Opnieuw evacuaties in België vanwege chemicaliën. Telecombedrijven helpen elkaar bij storingen. En opnieuw aanslag bij verkiezingsbijeenkomst in Pakistan. De bewolking neemt toe en er komen buien met kans op onweer en hagel. En er kan flink wat regen bij vallen. Vanavond ook in het westen en noorden is er kans op een bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgenmiddag en avond ook buien en dan wordt het een graad of 19. In Wetteren, in België, blijven ze maar kampen met de nasleep van dat ongeluk met die goederen trein met chemicaliën van afgelopen zaterdag. Bij dat ongeluk vielen doden en zo'n 50 mensen moesten naar het ziekenhuis. Honderden mensen werden geëvacueerd. Toen en vanochtend moesten mensen ook weer in huis uit. Correspondent Joris van Poppel in Wetteren. Joris, weer mensen geëvacueerd. Waarom is dat? Omdat er toch weer uh, gif is gevonden. Gisteravond zijn er veel huizen vrijgegeven. Vanmorgen zijn er nieuwe metingen gedaan. Ik heb net iemand gesproken die zei... er werd opeens 600 voor mijn deur gemeten. Terwijl 90 dodelijk is in het riool. Uh, ik sta hier nu bij het opvangcentrum. De eerste mensen komen hier uh, aan. Uh, kwaad. Ik begrijp totaal niet wat er aan de hand is. Uh, bang ook. Ik heb een vrouw gesproken die al in het ziekenhuis heeft, uh, is geweest. Op zaterdag heeft ze een dag in het ziekenhuis gelegen. Mocht gisteravond om 11 uur... Weer terug. Er was nog wel een klein probleem in haar garage. maar zet u de deur even open, dan komt dat wel goed, mevrouw. Kreeg zij te horen. Vervolgens deze ochtend werd ze wakker omdat de rieldeksels in haar straat werden geopend. Nu zit ze hier weer in het opvangcentrum. Klaat geen idee hoe lang dat nog gaat duren hier. Chaos. Meteen na het ongeluk ging al het gerucht dat de machinist van die trein met chemicaliën dat die te hard reed. Uh, het lijkt er toch op dat daar weer aanwijzingen voor zijn. Ja, zeker. Een, een, een Vlaamse krant, de Morgen, die heeft het, het transcript afgedrukt... Van het moment van de noodoproep van de machinist. En daar, daar zegt hij dat hij te hard heeft gereden. Dat hij een bordje met 40 gemist heeft. En dat hij dubbel zo hard heeft gereden. Al dus het pakket is dat bevestigd aan die krant. de morgen. De eigenaar van de trein. de baas van de machinist. die geven daar geen commentaar op. Maar volgens die Vlaamse krant is het dus duidelijk. dat de machinist te hard heeft gereden. En hij zegt dat hij in dat transcript van die noodoproep. zegt hij dat hij op ...op een wissel uit de bocht is gevlogen. Toen stonden er dus zes wagons naast de rails. Twee omgevallen die meteen zijn ontploft. Met dat gevaarlijke, uh, gevaarlijke spul, dat giftige kankerverwekkende spul... ...dat via truil uiteindelijk onder heel Wetteren terecht is gekomen. Joris van Poppel in Wetteren in België. En dan naar Brabant. De politie daar houdt er ernstig rekening mee... dat de cafébrand in Sint-Willembrod vanmorgen is aangestoken. Café De Toffe Peer vloog vanochtend vroeg in brand... Eh, nadat er een auto tegenaan reed. Politiewoordvoerder Jiske van Pelt, goedemiddag. Goedemiddag. En waarom denken jullie dat er sprake is van kwaad opzet? Nou, wij hebben dat uh, vermoeden eigenlijk uh, omdat de brand uh, waarschijnlijk begonnen is... met die auto die uh, tegen de gevel aan stond... En uh, daarmee is het vermoeden gerezen. En uh, toen straks werd mij bevestigd dat die auto uh, gestolen is uh, vannacht vanuit Etteleur. Dat maakt dat vermoeden nog wat sterker. Ik moet wel benadrukken dat het om een vermoeden gaat, want het pand staat op instorten. En uh, dat moet eerst uh, geregeld worden voordat onze technische recherche daar naar binnen kan om een en ander te onderzoeken. Veel mensen hebben het gezien. Uh, er zijn ooggetuigen. Wat zeggen die? Nou, dat is ook onderdeel van het onderzoek. Uh, op dit moment zijn collega's van mij bezig in Sint-Williboort om mensen te verhoren. Buurtbewoners uh, wordt gevraagd wat zij hebben gezien of hebben gehoord. Uh, mogelijk hebben andere mensen nog iets gehoord. Dat is allemaal deel van het onderzoek. Uh, dus daar kan ik nu nog niets over zeggen. Dat is nog in volle gang. Maar er is gemeld, uh, ooggetuigen zouden twee mannen hebben zien weglopen... en, en, en, en toen vloog die auto pas in brand. Uh, dat heeft u ook gehoord, dat verhaal? neem ik aan. Uh, ik neem aan dat dat verhaal door mijn collega's allemaal is opgeschreven... maar nogmaals, ik kan daar nog niets over bevestigen... Uh, totdat ik ook uh, van de recherche heb gehoord dat dat daadwerkelijk zo is. Ja. Uh, ze zijn op dit moment echt nog druk bezig. En, uh, ja, het was een uh, forse brand, het pand is als verloren te beschouwen. Wat valt er over dat café uh, eigenlijk te zeggen? Stond dat café gunstig of ongunstig bekend? Daar kan ik heel weinig ook over zeggen. Uh, wat ik begreep uh, van de burgemeester van Sint-Willibort... is dat dat een, uh, een gemoedelijk café was... Uh, ik ken het zelf niet, maar uh, ik neem aan dat, dat het uh, ja, nog goed de naam staat als het gezellig is daar. Ja, dus geen idee waarom dat nou eigenlijk doelwit was van iets. Als dat het, uh, het doelwit is natuurlijk, want dat is nog steeds, zoals ik al zei, uh, ja, een deel van ons onderzoek. Ja, ja, ja. En het pand staat op instorten, zei u? Ja, dat klopt inderdaad. Uh, die brand die heeft het pand volledig verwoest. En uh, dat moet nu uh, gecontroleerd uh, uh, in elkaar uh, laten vallen. Hè. De bedoeling is dat er mensen niet bij gewond raken, ook de hulpverleners niet. Dus dat gaat men nu doen. Ik dank u wel uh, voor de uitleg, mevrouw Van Pelt. Het ging over die brand vanmorgen in Sint-Willembroort. Het dodental door het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh... is opgelopen tot meer dan 700. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen... opnieuw slachtoffers onder het puin gevonden. Er zijn vandaag opnieuw protesten... van honderden arbeiders die de ramp hebben overleefd. Die mensen blokkeren de belangrijkste snelweg bij de hoofdstad Dhaka. De arbeiders eisen betere werkomstandigheden en meer loon. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Amsterdam hebben demonstranten een gastcollege verstoord van de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde. Ze gaf een korte lezing voor economiestudenten van de Universiteit van Amsterdam. Met gelegenheid tot het stellen van vragen. En toen begon iemand uit het publiek protestleuzen tegen het IMF te schreeuwen. En medestanders die verspreid door de hele collegezaal zaten, die deden mee. Nou, de demonstrant die begon, werd afgevoerd. En toen begonnen de anderen opnieuw te schreeuwen. Verslaggever Eva Wiesing is bij de lezing. Ik heb een van de activisten aangesproken die zegt uh, we, zijn, uh, we zijn met studenten hier en we zijn met een groep studenten naar Griekenland geweest en we hebben daar gezien wat er gebeurd is. Maar dit zijn niet alleen maar studenten, dit zijn uit allerlei verschillende groeperingen. Er zitten ook Griekse uh, activisten bij en activisten uit Spanje. Uh, ik denk dat je het uh, daar moet zoeken, uh, een beetje de anarchistische hoek als je ziet wat er ook buiten staat nu inmiddels te demonstreren. En er zijn zo'n 6 à 7 studenten afgevoerd. Drie grote telecomproviders, KPN, Vodafone en T-Mobile... hebben afgesproken elkaars bel- en sms-verkeer over te nemen... als er grote storingen zijn. Dat gebeurt vanaf eind dit jaar. Aanleiding was die grote storing bij Vodafone uh, in april vorig jaar. Veel klanten konden toen dagenlang amper bellen, sms'en en internetten. En ja, die konden eigenlijk geen kant uit. En nu dus wel Michiel prinsen Geerlicht van Vodafone. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat klinkt goed, maar die storing moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hè? Drie dagen moet die duren... Een half miljoen mensen moeten gedupeerd zijn, allemaal in één regio, dat, dat gebeurt toch eigenlijk nooit? Ja, de afspraken die, die hier zijn gemaakt, die, die zijn van toepassing, uh, of die kunnen, die kunnen van toepassing zijn bij grootschalige storingen. Dat heeft ermee te maken dat, uh, dat het een complexe expositie is. Het is ook vrij uniek in de wereld dat dit gebeurt. Uh, maar zo'n grootschalige storing, daar, we zeggen daarvan is sprake op het moment dat je zegt dat die wel een dag of drie zal gaan duren en dat een significant deel van de, van de klanten daardoor getroffen zal zijn. Maar is dit nou een, een, een vergelijkbare storing zoals die u nu beschrijft zoals uh, vorig jaar? Ja, ja voor de, de situatie vorig jaar, april vorig jaar, toen is een van de belangrijkste netwerklocaties van Vodafone door een, door een brand volledig verwoest. Uh, dan heb je te maken met een grootschalige storing. Wat we nu hebben gedaan is dat al het voorwerk wat je kunt doen, uh, dus alle afspraken die je vooraf kunt maken voor zo'n storing, die hebben we opgenomen in een draaiboek, zodat we in het vervolg, als, uh, als er weer zo'n situatie zich voordoet, dat we veel sneller uh, verkeer zouden kunnen overzetten naar, uh, naar een ander netwerk. Maar ik denk dat u ook tegelijkertijd ervoor gezorgd heeft dat zo'n brand niet meer voor kan komen, want dat was toen wel erg verwoestend. Ja, uiteraard. Dit is, uh, dit is natuurlijk niet het enige wat we doen om impact van storingen te voorkomen. Dus uh, het meeste wat je, wat je daar kan kunt doen, dat kun je ook als individueel bedrijf doen. Dus betere backup voorzieningen en dergelijke. Maar uh, als dat allemaal niet helpt, dan, uh, dan kun je ook nog kijken of je impact kunt verkleinen... door, uh, door de hulp van andere netwerken in te roepen. En ja. Dat is wat we hier uh, gedaan hebben. Het gaat om sms'en en het gaat om bellen. Waarom niet ook internette dataverkeer? Ja, sprake en sms. Uh, daarvan uh, denken wij dat dat de, de primaire diensten zijn. Dat is, uh, ja, die, die zou je prioriteit kunnen geven over die andere diensten. Neem niet weg dat data ook uh, aan belang uh, steeds meer toeneemt. Uh, denk ook bijvoorbeeld aan machine-to-machine -to -machine toepassingen. Dus dat zijn uh, machines die via onze netwerken met elkaar communiceren. Die worden ook steeds belangrijker. In de volgende fase van dit project gaan we bekijken of we daar ook iets mee kunnen doen. En de klanten, de kosten, die merken er niks van? Nee, voor de klanten, als dit al helemaal werkt zoals het moet werken... Dan, dan merken de klanten er helemaal niks van. En in ieder geval niet in de kosten. Michiel prinsen Geerlis van Vodafone, dank u wel voor de uitleg. Voor de tweede achtereenvolgende volgende dag. Een fikse aanslag bij een verkiezingsbijeenkomst in Pakistan. Komende zaterdag zijn er landelijke verkiezingen. En de afgelopen weken zijn er aan de lopende band gewelddadige incidenten. Bijna dagelijks. Uh, Lucas Waagmeester in Pakistan. Op wie was die aanslag uh, dit keer gericht? Nou, dit is een vrij uh, atypische aanslag eigenlijk. Hè. Een bom gaat af bij een verkiezingsrally van Jamiat Ulema Islam. Een streng religieuze partij. De enige partij bij deze verkiezingen waarvan er wordt uitgegaan dat die banden heeft met de Taliban. Dus de vraag is hier natuurlijk steeds, zit de Taliban erachter? Ik denk het in dit geval uh, niet. Dit is eerder, denk ik, sectarisch geweld hè, tussen Sunnieten en Sjiiten. Daar in dit gebied, Hangu, waar deze aanslag plaatsvindt... is daar ook echt berucht om. En die Jamayat partij is een Soenitische partij. Ze moeten in verkiezingstijd, net als natuurlijk iedereen... de straat op om campagne te voeren. En dat is voor hun vijanden een goede gelegenheid om, uh, om een aanslag te plegen. Gisteren werd diezelfde partij in diezelfde regio getroffen ook door een bom. Uh, toen vielen er 25 doden, vanochtend waarschijnlijk 12. Dus het gaat er inderdaad in de aanloop naar de verkiezingen... behoorlijk hard aan toe uh, in Pakistan weer. Ja, en het valt dan ook te verwezen... dat dat uh, uh, niet veel rustiger wordt de komende dagen. Want zaterdag zijn ze, hè? Ja, en nou ja, zoals gezegd, hè, partijen zijn nu kwetsbaar... omdat ze nou eenmaal de straat ontmoeten. Je ziet aan dit geweld ook weer uh, uh, richting de verkiezingen... dat het echt van alle kanten komt. Hè. De taliban hebben aangekondigd dat ze seculiere partijen zullen aanvallen. Partijen die openlijk in hun programma hebben staan... dat ze de Taliban willen aanpakken als ze worden verkozen. Dat gebeurt ook. Hè. Die drie eh, seculiere partijen die zijn bijna dagelijks het doelwit de afgelopen weken. Maar veel aanslagen zijn ook terug te leiden naar lokale conflicten. Of eh, conflicten tussen politieke partijen onderling. Die de verkiezingstijd echt aangrijpen om hun vijanden uit te schakelen. Dat gebeurt ook serieus. Er wordt veel geweld bij gebruikt. Daar vloeit heel erg veel bloed. Dus een... Een heleboel geweld richting de verkiezingen komende zaterdag. Met daders die echt uit alle kanten komen. Het is opnieuw een vrij chaotische situatie in de aanloop naar die verkiezingsdag komende zaterdag, inderdaad. Dankjewel. Correspondent Lucas Waagmeester in Pakistan. De inflatie is in april vorige maand sterk gedaald... ten opzichte van een jaar geleden. In maart was de inflatie nog 2,9 procent. Vorige maand was het 2,6 procent, de laagste in een half jaar, zegt het CBS. Die daling wordt vooral veroorzaakt door goedkopere benzine. Ondanks de daling heeft Nederland nog steeds... een van de hoogste inflatiecijfers in de eurozone. Sport. Robin van Galen wordt de nieuwe bondscoach... van de Nederlandse waterpolomannen. Hij is nu technisch directeur van het Utrechtse UZCS. SC moet ik zeggen, maar hij zal beide functies gaan combineren. Van Galen werd in 2008 olympisch kampioen met de Nederlandse vrouwen. En toen stapte hij over naar Donk uit Gouda. En de aanstelling van de 41-jarige Van Galen is opmerkelijk... omdat sportkoepel NOC en NSF de geldkraan voor de waterpolo-ploeg helemaal heeft dichtgedraaid. De mannen kunnen dus niet meer fulltime spelen en trainen. Voetballer Kees Luijks verlengt zijn aflopende contract bij NAC Breda niet. De 27-jarige verdediger speelde drie seizoenen bij NAC... en daarvoor kwam hij uit voor AZ, Excelsior en ADO Den Haag. En waar Kees Luijks nu zijn loopbaan voortzet, dat is niet bekend. Het is 13 over 12, Wijnand Zwaan. Waar staan de files? De A22, Beverwijk richting Velsen, is even dicht bij de tunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Het alternatief is de A9... En de N207 al de Rijn richting Hillegom... vieden dus in de boddelstreek tussen de aansluiting met de A4 en Hillegom 4 kilometer. Dit zijn hoofdpunten van het nieuws. In Wetteren in België zijn opnieuw mensen geëvacueerd... vanwege dat ongeluk met de chemicaliëntrein. Telecombedrijven helpen elkaar bij storingen. De klant betaalt niks extra's. En opnieuw aanslag bij verkiezingsbijeenkomst in Pakistan. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Schrijvers in België zijn bezorgd over de kwaliteit van de journalistiek in Vlaanderen. Schrijver Geert van Istendaal reageert. In het mediaforum Mark Viss van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten... en journalist journalist-programmamaker Aad van den Heuvel. Het gaat onder meer over de moord op politicus Helmin Wels op Curaçao. Die kreeg tijdens zijn leven nogal wat kritiek, ook vanuit Nederland... Maar gisteren was het over de doden niets dan goeds. Luister maar naar minister Plasterk bij Paul en Witteman. Eigenlijk vanaf het begin was ik, was ik ongelooflijk onder de indruk. Dat heb je wees. Meestal heb je gewoon functioneel contact. En dan beleefd en zakelijk. Maar eigenlijk vanaf het begin uh, dacht ik van deze man, die weet wat hij doet. En dan is er nog de Nationale Nieuwsquiz. Die spelen we vandaag met Gerrit Voortman uit Warnsveld. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. De journalistenvakbond NVJ is boos op de omroepen. Nog geen enkel jaar hebben ze aangegeven hoeveel mensen met flexcontracten werken... en hoeveel in vaste dienst zijn. Dat was wel afgesproken in de CAO. Nou, dat treft Mark Viss is hier van de NVJ voor het Mediaforum. Dus zometeen dus meer in dat Mediaforum. Nu de wereld draait door, zeker naar Nederland 1 gaat verhuizen... moet Nederland 3 op zoek naar een geschikte vervanger. Netmanager van Nederland 3, Roek Lips, zegt dat hij niet bij de pakken neer zit. Natuurlijk is het Jammer voor een zender om zo'n goedlopend programma in de vooravond eh, ook weer te gaan missen. Maar met het vertrek van het programma naar Nederland 1... levert dat ook weer nieuwe kansen voor eh, andere programma's, voor nieuwe programma's. En ja, daar is Nederland 3 ook voor opgericht. Nieuwe programma's dus. En LIPS ziet ook kansen voor de, door deze verandering. Eh, er liggen al wat plannen op tafel. Op dit moment zijn we dat aan het onderzoeken. Eh, een van de richtingen die we... Aan het verkennen zijn is om t, uh, te kijken of we een, een dagelijks drama op Nederland 3 kunnen gaan krijgen. Uh, maar dan blijft er nog een slot over. En dan heb ik het over tijdstip van 8 uur zoals wij daar nu naar kijken. Uh, wat dat gaat worden, ja, wat mij betreft staat dat echt open. En daar ben ik op dit moment met de Omroep ook over in gesprek van wat dat zou kunnen zijn. Ja, nou willen het toeval dat Lingo hard op zoek is naar een nieuw plekje. Probleem opgelost zou je zeggen, maar helaas. Lingo is eh, echt geen optie voor Nederland 3 en dat heeft alles te maken met het kijkersprofiel van het eh, programma. Het eh, lingo trekt relatief een wat ouder publiek en eh, wat Nederland 3 betreft is het ook een zet voor juist een wat jongere kijker. En in die zin eh, past Lingo zeker niet in dat profiel. Roeklips, de manager van Nederland 3, dus over het vertrek van DWDD naar Nederland 1. Het zou gewoon een groot profielinterview worden... met een belangrijke politicus op Curaçao. Maar dat werd het allerlaatste interview... met de eergisteren vermoorde Helmin Wiels. journalist Margriet Marbers maakte het. Het stond gisteren te lezen in NRC Handelsblad. Um, Margriet, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wil je dit verhaal maken? Uh, nou, ik vond het een interessante man. En het zou uiteindelijk niet voor NRC Handelsblad zijn... maar voor Esquire. En uh, nadat ik het had voorgelegd... aan mijn hoofdredacteur Anna Kamberg vond hij ook wel dat deze man een groot profiel verdiende. Uh, ook omdat nogal, ja, het was nogal... Het is nogal een con, controversieel figuur natuurlijk. En uh, ja, en ik heb, uh, dat werd gehonoreerd. Dus ik ben uh, naar Curaçao gegaan om het te maken. En ik, ik heb twee keer vier uur met, uh, met meneer Wiels uh, doorgebracht. Maar het was dus eigenlijk voor Esquire, maar gisteren stond het in de NEC. Uh, ja, omdat... Uh, ja, toch... Uh, Ikzelf en uh, Arno Kampelberg ook vonden dat, uh, dat het nu toch wel prioriteit had. En het algemeen belang er wel mee wordt ge gediend om uh, dat dan toch snel te brengen, een dergelijk interview. En toen hebben we besloten om, uh, om het aan te bieden aan uh, NRC Handelsblad. Ja. Even over dat interview. Kan je eens vertellen onder wat voor omstandigheden dat plaatsvond? Uh, nou, dat werd uh, gedaan in een besloten resort. Een uh, kleinschalig ding, uh, iets nieuws van Van der Valk. En dat was, zei hij, omdat hij zich daar veilig voelde. Ja. En, en zaten daar allerlei bewakers omheen? Uh, nou, dat is wel ommuurd. En je komt daar niet zomaar binnen. Daar zitten wel een paar portiers die je tegenhouden en vragen wat je komt doen. Ja. Je hebt het in dat gesprek natuurlijk ook over, over het feit gehad... dat hij uh, door zijn opstelling nogal wat, wat vijanden maakt. Maakte. Ja, absoluut. Ja, ja. Daar Wa hebben we het over gehad. En ja. was hij zich van bewust? Daar was hij zich zeker van bewust, maar hij vond wel dat de dingen gezegd moesten worden uh, die hij te zeggen had. Uh, in het belang van het volk. Hij sprak uh, steeds toch wel uh, in het belang van het volk, vond hij zelf. En, um, ja, en hij vond gewoon dat er veranderingen plaats moesten vinden. Ja. En uh, dat dat zou niet gaan zonder dat er koppen zouden gaan rollen. Dat zei hij ook. Ja, um, ja nou goed, dat zei hij natuurlijk allemaal nog bij uh, Leven en Welzijn. Nu is hij overleden, uh, uh, vermoord. Uh, um, en blijk jij het laatste interview met hem te hebben gehad? Ja, en, uh, ja, en een flink interview ook. En dat is natuurlijk, uh, ja, vreselijk op zich natuurlijk. Verschrikkelijk. Ja. Ja. Wat doet dat met de schrijver? Want, uh, nou ja, ik vind dat vreselijk. Maar ook omdat deze man... Ik had wel het idee dat deze man echt het beste voor het eiland uh, voor had. En uh, dat kan niet van elke politicus in Curaçao uh, gezegd worden. De meeste worden toch wel gezien als zakkenvullers... En, en zijn ook wel zakkenvullers gebleken. En naar wat ik daar kon zien... Uh, leefde hij uh, tamelijk uh, rustig teruggetrokken en uh, sober leven eigenlijk. Ja. Uh, Margriet Barbers, dank voor jouw verhaal. Zij had dus het laatste interview met de vermoorde politicus op Curaçao. Het zat er al een tijdje aan te komen. Gisteren zagen we in Ponymous ook dat er een datum is gepikt. Het programma heeft binnenkort namelijk eenmalig een nieuwe presentator. Het grappige is, ik heb die afspraak met u gemaakt. Uh, uh, we hebben een soort weddenschap. Als ik geschrapt zou worden, zou ik een avond het nieuws presenteren. U ziet het, ik ga het doen. Ik ben geschrapt. Ik hou me aan mijn woord. Oh, welke datum doen we het? Wij dachten het misschien leuk is als u de, onze laatste uitzending van dit seizoen presenteert. En wanneer is dat? 17 mei. 17 mei staat. Ja, die laatste uitzending gaan we dus Bram Moskowicz zien... op de plek van de normale presentator van po Dominique Wesi, die dan een dagje eerder op vakantie kan. Beatrice Ritsema stapt over van Maandblad HP De Tijd... naar Weekblad Vrij Nederland... omdat ze haar rubriek over etiketten en dagelijkse omgang daar vaker kan schrijven. Vrij Nederland introduceert deze week nog twee rubrieken. Een interview met de, over de zeven hoofdzonden en een eetserie. Schrijvers in België zijn bezorgd over de kwaliteit van de journalistiek in Vlaanderen. Ruim honderd van hen hebben een brief ondertekend van schrijversvereniging PEN Vlaanderen. De commercie van mediabedrijven werkt volgens de schrijvers verstikkend voor de persvrijheid in België. De reacties in de kranten waren lauw. De hoofdredacteuren van VRT reageerden wel, maar volgens hen gaat het juist heel goed met de journalistiek in Vlaanderen. Ik praat erover met Geert van Issendaal. Hij is erevoorzitter van PEN Vlaanderen. Meneer van Issendaal, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die VRT hoofdredacteur reageerde op de brief. Uh, en uh, zij zeggen, uh, ja, het is een initiatief dat sympathiek is, maar enigszins overtrokken. Volgens hen zien mediabazen uh, redacties heus niet als zeepverkopers. En als het alleen om snel geld verdienen zou gaan, dan gingen ze vast in een andere branche. Hoe ziet u dat? Um, kijk, ik sta uiteraard achter uh, dat standpunt van pen, want ik heb het mede ondertekend. Uh, dat is één, ten tweede, de pen wereldwijd uh, uh, komt altijd op voor de vrijheid van meningsuiting, uh, zowel in literatuur als in journalistiek. Uh, ten derde uh, stel ik vast uh, niet alleen uh, bij, bij hoofdredacteuren, maar ook bij medici, uh, in de, de wereld van justitie, dat zodra uh, een buitenstaander en schrijvers zijn toch niet allemaal journalisten, dan zijn dus buitenstaanders. Uh, kritische commentaren uh, uh, geeft in het openbaar... op wat uh, op het medisch erf, op het justitiële erf... of het journalistieke erf gebeurt. Men bijzonder gepikeerd reageert, Men kan daar mm. niet goed tegen. Nou, wat, wat, bevalt uh, u, wat bevalt u er niet aan? aan? Niet zozeer dat ze niet tegen die kritiek kunnen... maar wat mist er nu op dit moment in de berichtgeving? In, in de berichtgeving? Um, uh, ik um, vind dat uh, er in, in Vlaanderen... Uh, ik, ik volg het ook wel een beetje in Frankrijk en in Duitsland. Ik vind dat in Vlaanderen uh, er twee problemen zijn. Het ene is een, een, een Europees en wereldwijd probleem. Het andere is, een, is iets van ons. Het Europees en wereldwijd probleem is dat we inderdaad uh, uh, te snelle journalistiek maken. Te weinig diepgravende journalistiek. Uh, in de brief geven we het voorbeeld van een van de meest verbijsterende ontvullingen van de laatste... Zeg maar jaren, uh, dat, dat gaat over het grote geld op de Maagden-eilanden uh, en, en andere belastingparadijzen. Ja. Dat kwam niet van de reguliere journalistiek. Uh, dat kwam daarbuiten en is zo de, de krantenpagina's binnengeraakt. Dat ja. is één. Dus te veel korte baanwerk, zegt u, niet, ja, uh, niet precies, genoeg verdieping. Ja. En het tweede is iets, iets uh, wat ik niet vaststel in Frankrijk of in Duitsland. Uh, uh, ...waar ik toch geregeld naar de radio luister en kranten lees en zo... Uh, ...dat is dat men uh, eigenlijk veel meer belangstelling heeft voor uh, de dichtstbijzijnde fietser... ...die tegen een boom knalt uh, dan voor het grote nieuws. En ik vind dat een belediging, dat heb ik ook trouwens gezegd in een interview met de krant De Standaard... ...ik vind dat een belediging uh, van de intelligentie van uh, de doorsnee Vlaamse luisteraar, kijker, krantenlezer. De wereld maar, houdt niet op bij de grens van uh, België in dit geval? Dat, dat zou kunnen, ja. Uh, nee, in Frankrijk is dat beter. Ja. In Duitsland is dat beter. Ja. Uh, dat kan ik in ieder geval zeggen. Uh, zo gerekt mijn blik dan. Um en uh, men, men, men denkt dat, dat uh, Jan of Marie Modaal uh, helemaal geen belangstelling hebben voor de grote wereld. Nu, dat ja. hebben ze wel. Ja. Ja. Uh, die, ook, ook mensen die, die uh, loodgieter zijn of fabrieksarbeider, uh, die, die, die uh, kijken met grote belangstelling. Niet allemaal, ja. maar velen van hen. Ja. Uh, wat gebeurt er in Rusland, in China? Uh, hoe zit dat precies met... Ja. ...die financiële ineenstorting van Europa... ...dat, dat, dat ja. verontrust mensen en spreekt hen aan. Maar is het zo dat dat, dat vooral de schuld is van, van, laten we zeggen... ...dat die media commerciëler zijn geworden? Want als ik bijvoorbeeld hier in Nederland kijk, we hebben RTL-nieuws... ...nou, dat wordt toch door vriend en vijand... Als, ...als zeer betrouwbare en goede uh, nieuwsrubriek gezien. Ja, ik, ho ik hoop dat ze betrouwbaar zijn. <lacht> nee, maar gewoon een, go een goede nieuwsrubriek. Uh, wat zegt u? Uh, uh, een goede uh, nieuwsrubriek, jazeker. Ja. zeker. Uh, nee, nee het, het ene is niet rechtstreeks een gevolg van het andere... ...maar er loert wel een gevaar. Er loert wel een gevaar en hoe ver dat kan gaan, uh, dat, dat kun je dan uh, bijna al in, in laboratoriumtoestand uh, zien uh, in Italië. Uh, waar dus een totale verloedering uh, met name van de televisie is. En daar wilt u voor waarschuwen? Daar willen we voor waarschuwen, ja. Ja, ja. Um, hoe, Want 100 schrijvers hebben die brief ondertekend. Hoe is dat met, u noemde het net, uh, geloof ik, Jan en Marie Modaal in ja. België. Uh, lopen die uh, daar volop achteraan? Uh, is, het een, is het een kwestie in België, dit? Nee, wij, wij willen er een kwestie van maken. Daarom hebben we ook op de dag van de persvrijheid, 3 mei... Mm -hmm. uh, die, die, die, die, die brief vrijgegeven. Wij willen er een kwestie van maken. Wij vinden dat er te, te weinig aandacht aan wordt besteed. Ja, dat is ook de rol van Pen natuurlijk, zoals ik net zei. Ja, goed. Ja. Nou, de er nu wachten dan op het vervolg... en inderdaad of dat wat meer mensen in beweging brengt. Dat er een vervolg komt. <laughs> Dank u wel voor het gesprek. Geert van Issendaal, eerder voorzitter van schrijversvereniging Pen Vlaanderen. Dan is hier de laatste vraag, de weer. De Beatles naar Blokken. Het Media -archief. Ja, we hadden het er net al even over. De verhuizing van de wereld draait door naar Nederland 1... betekent dat er een nieuwe plek voor lingo moet worden gevonden. En de beleidsmakers in Hilversum weten het. Wie aan lingo komt, die komt aan de kijker. Toen in oktober 2006 bekend werd dat het woordspel ging verdwijnen... was Nederland te klein. Zelfs premier Balkenende vond dat lingo moest blijven. Philip Frederiks vertelde in het journaal op onafvolgbare wijze... hoe de beslissing binnen een dag werd teruggedraaid. En lingo zal dus niet verdwijnen, terwijl de netcoördinator van Nederland 1 dit net dus gisteren nog verklaarde dat het populaire woordspelletje per 1 januari niet terugkomt. Het trekt te veel oudere kijkers, een programma dus met een te oud profiel. Nou, dat heeft hij geweten. In Den Haag werd meteen de stormbal gehezen. Het woordje leeftijdsdiscriminatie weer klonk. De omroepspecialist van het CDA, Joop Atsma, trok het in de principiële sfeer. De omroepen moeten het voor het zeggen hebben en niet de netcoördinator. De oudere omroep Max is een actie. Lingo moet blijven begonnen. En zelfs de minister-president Jan-Peter Balken en de in persoon sprak zijn medeleven uit. Het enige wat ik wel wil zeggen, dat ik meevoel met uh, al diegenen die straks het spelletje zullen missen. En er zijn heel veel mensen die kijken, ik geloof zelfs 8 à 900.000 uh, per dag. En dat is toch heel veel. Hier in de Hilversamse hogere sfeer schrokken ze zich een hoedje. Nee hoor, lingo blijft zolang er geen andere beslissing is genomen. Dus nog niet het einde. E-I-N-D-E, -e, juist, precies, van Lingo, maar wel van dit acht uur journaal. Althans, voor vanavond. De volgende NOS journaal... Ja, de tros gaat er trouwens vanuit dat Lingo ook uh, nu weer blijft bestaan... omdat het veel meer is dan een spelletjesprogramma. Lucille Werner heeft al gereageerd, zegt ook... het voortbestaan is niet in gevaar. Mensen hoeven geen actie voor ons te voeren, gelukkig maar. En uh, de woordvoerder van de tros voegt er ook nog eens een keer naartoe... want het programma scoort ook nog eens een keer goed. Dit is Radio 1. Lunch... Het Mediaforum. We gaan snel door met het Mediaforum. Vandaag met Aard van Heuvel, programmamaker en journalist. En Mark Vis van de NVJ, de Nederlandse Journalistenvakbond. Um, over die NVJ gesproken, Mark. Uh, jullie zijn boos op de omroepen omdat ze niet bekend willen maken... hoeveel mensen ze in vaste dienst hebben... en hoeveel mensen er op tijdelijke basis werken. De zogenaamde flexcontracten. Um, maar drie omroepen hebben de gegevens aan de NVJ gegeven. En dat terwijl ze hebben afgesproken dat uh, de omroepen... dat elk jaar bekend zouden maken. Waarom willen jullie dat allemaal weten? Nou, dat willen we. Het is niet alleen dat ze het niet bekend willen maken, maar als ze het wel bekend maken, dan blijkt dus dat ze zich niet hebben gehouden aan de afspraak. En het is gewoon heel simpel: een afspraak is een afspraak. Dus. Um, ja, ze moeten A. met de gegevens over de brug komen en B. moeten ze uh, ook zorgen dat ze uh, zich hebben gehouden aan uh, wat ze hebben afgesproken. Ja, um, en, en die afspraak is? De afspraak is dat je voor. Um, uh, in de kern komt erop neer dat als je. Uh, uh, Arbeid hebt voor onbepaalde tijd dat je ook mensen aanneemt voor onbepaalde tijd en dat je dus niet loopt uh, uh, te marchanderen met tijdelijke contracten, en mensen inderdaad van tijdelijk contract met tijdelijk ja. contract sturen. even voor de, voor de kijkers die dat of de kijkers en luisteraars kijkers die dat en niet merken, ja, wat geldt voor, uh, voor tv net zo goed, maar ook hier voor de radio is uh, mensen worden vaak, die mogen drie jaar contracten uitdienen en ja, in uh, sommige gevallen vijf zelfs, want daar zijn dat ze dus ook TV. al uh, nee, ook bij radio, er zijn wel soepel in geweest. Dat je soms heb je namelijk inderdaad uh, projecten en dan moet je dus ook wat, wat ja. uh, ruimer in zijn met het maar de tijdelijke contract. Maar de afspraak is dat je dan of in vaste dienst komt of je moet er gewoon uit? Nee, de afspraak is dat je dan in vaste dienst komt. Punt. Ja. Nou, wat in de praktijk gebeurt is dat die mensen er dan uitgestuurd worden. Ja, en, worden. Dat, en dat, is dus, dat heeft vooral te maken met de weinig ondernemingszin van uh, de omroepdirecteur die, ondanks dat ze weten wat ze het komende jaar te besteden hebben, toch niet een wat langdurige verplichting aan willen gaan. Ja, met de, de omroepdirecteur dus niet wat ze te besteden hebben. Langs ja, ik heb nee. het over 300 miljoen minder, geloof ik. Alles nee, bij elkaar, precies, minder. Mensen, maar ja. ze weten dus nog wel wat ze wel te besteden Vast, hebben. Ja, ja. He, dus de, de, de, de, ik maak de vergelijking wel eens met, met, met een Philips of een Verkade uh, Philips weet ook niet of ze volgend jaar nog tv's verkopen. En toch zijn de mensen in vaste dienst. Nou. Daar weten ze het echt niet. Uh, bij de omroep, uh, het wordt minder, dat is zeker. Ja. Maar uh, ze weten wel wat ze de komende jaren te besteden hebben. Maar, en dus kun je ook wat langdurig In hoeverre zijn jullie als bond daar zelf verantwoordelijk voor? Want uh, er stond een uh, mooi ingezonden stuk van een collega ja. van mij van tv. Saskia Adriaans die zegt ook van... alles is gericht op de mensen met de vaste contracten. Nee. En de flexcontracten worden vergeten. Zet dan iedereen op een flexcontract. Dan weten we allemaal waar we aan toe zijn. En dan wint gewoon de beste. Nee, ik heb een goede discussie daar met Saskia over gehad. Dat is vanavond ook te zien in uh, Altijd Wat. Uh, kijk, de, de focus is niet op de uh, vaste contracten. Het is juist gericht op die tijdelijke contracten. Dat dus ook die mensen ook die zekerheden krijgen... die, die we wel kunnen regelen voor mensen met een wat uh, langdurigere arbeidsovereenkomst. Maar het gaat er met name om, het is niet vaste baan die uh, uitgedeeld worden, want vast suggereert zoiets van: daar kom je nooit meer vanaf. Het gaat erom dat je uh, de, de arbeidsovereenkomsten ook koppelt aan de werkzaamheden die je hebt. Imineus Gries ja, ik begrijp het laatste dus absoluut niet. Het gaat niet om vast uh, dienstverband. Nee, vast, vast is, is... Daar gaat het namelijk wel om. Dat is een heilige angst natuurlijk. Nee, maar vast, van velen. vast ja. is niet vast. Dat merken we dus nu met de bezuiniging ook. Dat ook mensen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd... gewoon ontslagen kunnen worden. En als je niet functioneert, kun je ontslagen worden. Dus zo ja, vast... Dat laatste, dat is zo, duidelijk. Maar zo vast is vast ons, dus ook weer niet. We, ons... Ben je altijd in vaste dienst geweest, Aardbelekaan? Uh, ik ben in dienst tot, uh, tot 1990. De laatste tien jaar voor mijn pensionering... de laatste veertien jaar ben ik op contract geweest gaan werken. Omdat ik wilde voorkomen dat er een jonge heer naar me toe zou komen die zou zeggen moest opa niet eens in de fut. Dus ik denk dat zal mij niet gebeuren. Dus ik heb de laatste jaren op contract gewerkt. Ja. Dat is een eigen keuze geweest. Dat is een, geweest, en dat ja. is een wezenlijk andere. Want ja. uh, uh, 90% van wat er in Hilversum rondloopt uh, heeft geen eigen keuze. wordt gewoon inderdaad structureel ingezet op, op, op plekken. En het schandalige daarbij is ook nog dat ze dus inderdaad aan het eind van de contractperiodes gewoon even drie maanden naar huis worden gestuurd... Ja. en dan mag de hele cyclus weer ja. opnieuw beginnen. Ja, ja. ja. ja dat zijn dus... allemaal regels die door, mede door de vakbond zijn afgedwongen ja, natuurlijk. Ja, maar he. het, ik herinner het, het, me dat het doelstelling... ik het overmorgen deed. Dat mocht niet meer, want ik moest plaatsmaken voor jongeren. Dus ik werd niet meer betaald. Dus ik denk nou, dan stop ik daar maar mee. En mijn plaats werd toen ingenomen door de jaar van Meeker ongeveer 20 jaar ouder dan dat ik was. Maar zou zeggen, die was flink jongen? Ja, ik bedoel, het zijn allemaal regels die worden, die worden afgedwongen soms. En die, raar, die, die, die pakken heel verkeerd nou, uit. Nou ja, het gaat okay. om afspraken die je met elkaar maakt. Het is niet afgedwongen in die zin. Het, mensen hebben gewoon bij een volle verstand getekend voor een contract. En dat is een, een, een, een collectieve arbeidsovereenkomst ook. Ja. En wat we zeggen ja, is, hou ja, je ja, gewoon en, aan je afspraak. En afspraken. wat men nu zegt, de NVA, van we hebben een afspraak. Gemaakt om, de de omroepen zullen melden hoeveel ja. mensen een contract hebben, hoeveel mensen niet. Uh, als dat een afspraak is, moeten ze zich daar aan houden. En drie dat hebben dat gedaan en de, en de rest niet. Uh, schande. Um, jullie blijven er bovenop zitten. Vanavond meer in Altijd Wat over deze kwestie. Um, zometeen deel 2 van het Mediaforum. Dit is radio 1. Maar eerst het laatste nieuws. Vast contract, Jan, toch? Ja, vast. Ja. Ja. Ja, ja. Jan van de Putten, internationaal. In Amsterdam hebben demonstranten een gastcollege verstoord... van de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde. Zij gaf een lezing aan de Universiteit van Amsterdam. En betogers in de zaal schreeuwden protestleuzen tegen het IMF. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een aanslag op een verkiezingskandidaat... van een religieuze partij zeker twaalf mensen omgekomen. Er zijn tientallen gewonden. Het doelwit zelf zou ongedeerd zijn. Zaterdag zijn in Pakistan parlementsverkiezingen. Het dodental door het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh is opgelopen tot meer dan 700. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen opnieuw slachtoffers onder het puin gevonden. En vandaag zijn er opnieuw protesten in Bangladesh van honderden arbeiders die die ramp hebben overleefd. En de fietstunnel onder het Rijksmuseum in Amsterdam gaat maandag na jaren weer open, maar voorlopig alleen s'avonds en s nachts. Tussen 8 uur s ochtends en 6 uur s avonds blijft hij dicht. Want stadsdeel Zuid vreest voor ongelukken omdat er overdag veel bezoekers voor de ingang van het Rijksmuseum lopen. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Mark Wis van de NVJ en Aad van de Heuvel, is programmamaker en pensioenen. Gaat het goed? Nee, ik blijf hangen. Oh. Ga door. <laughs> Ik dacht, we hebben laatste nieuws. <lacht> Nieuwslezen gewond geraakt tijdens het werk. Maar uh, ja, nou ja, goed. Uh, het is allemaal goed gekomen hier. Um, eerst maar eens even over de, de volkshand. Die kwam vanochtend met een verhaal over een, een mevrouw Marieze Schoneveld. Een vrouw met de ziekte van pompen. Rondom de discussie over de vergoeding van speciale medicijnen voor pompen. werd zij veel geïnterviewd door kranten, radio- en tv-programma's. En nu blijkt dat zij een bedrijf heeft. waar de producent van haar medicijn klant van is. En ze heeft nu in België ook nog geprobeerd om een zevenjarig jongetje met een nierziekte tot een soort media succes te maken waarvoor ze dan ook weer betaald wordt door een medicijnenfabrikant. Aard van Heuvel, is dit slechte journalistiek? Dat we om niet, om niet mevrouw... uit, ja, ja, ja. Misschien is het ook wel slechte journalistiek als we ons helemaal op dit bericht focussen. Want um, het betreffende bedrijf heeft al gezegd... Uh, we hebben wel contacten met die mevrouw... maar die houdt voor ons uh, ervaringsverhalen voor, voor mensen... En ze heeft een boekje geschreven. Uh, maar dat mag dus niet via de mediacode. Omdat de patiënten die uh, over hun ervaringen vertellen... dat kan als reclame worden opgevat. Ja. Dus daar kan je nog even over twisten. Zeker waar het gaat om een vreselijke ziekte... met een medicijn wat zo'n 400.000 tot 700.000 euro per jaar kost. Ja. Volgens de krant, dat lijkt me hoe in godsnaam komen ze op zo'n bedrag. Dat medicijn bestaat dus, ja. maar de, de voorbereiding en het maken van het medicijn... komt er dus op neer dat iedereen zo'n 4 ton minstens per jaar moet betalen. Ja. Dat, ik denk dat we daar toch eens over na de moeten denken. 4 de, uh, ja. of 7 ton is ook nog een marge, zo ja. Maar, ja. maar voor, voor de goede orde, want deze <coughs> vrouw is natuurlijk wel, wel echt ziek ook gewoon. <coughs> Juist en en, en vertelt en haar verhaal overal <coughs> in de En dat is het probleem natuurlijk. Jij als journalist maakt een, een, een, een gesprek met haar... En uh, ja, dan zou je eigenlijk haar hele voorgeschiedenis even uit moeten pluizen. Maar je zit tegenover een mevrouw met een levensbedreigende, uh, heel vervelende ziekte. En dan ben je denk ik iets gerender in, ja. in je onderzoek daarna. Maar, maar moet, je, moet je altijd achterdochtig zijn, vind jij? Ja, ik denk, ja. Nou ja, ja natuurlijk. dat vind ik. Ja. Dus de, de, de, de, de kerneigenschap van de journalist ja. is uh, overal vraagtekens bij te zetten. Um, en uh, ja, ik... Ik weet niet of je elke gast inderdaad uh, per definitie... Uh, uh, helemaal gaat, gaat uitpluizen uh, of er echt geen lijntjes zijn. Ik vind hier ook wel wat verwijtbaar uh, in die zin dan... Uh, naar die mevrouw en het bedrijf... dat je altijd gewoon daar open en eerlijk over moet zijn. Want als het dus uitkomt zoals het nu gebeurt... werkt het zo als een, uh, mm. een backfire uh, ja. tegen uh, de deskundigheid... die deze mevrouw dus ongetwijfeld heeft. Maar ook tegen dat bedrijf. Ja. De NOS kwam trouwens met, met de primeur over die medicijnen naar buiten. En uh, zij hebben deze Marise ook twee keer in de uitzending uh, gesproken. We hebben even contact opgenomen met Rinke van der Brink... die is redacteur Gezondheid bij de NOS. Hij vertelde ons dat uh, zij niet wisten dat deze Marise die contacten had. Anders hadden ze haar niet uitgenodigd. Maar zij was niet betrokken bij het onderzoek naar dit onderwerp. Ze kwam pas in beeld toen het onderzoek openbaar werd gemaakt. Dus zij hadden die primeur eigenlijk al gebracht... en pas daarna hebben ze met deze mevrouw gesproken. Ja, maar ik vind het een rare om, om te zeggen van... dan hadden we geen gebruik ervan gemaakt. Wees er alleen open en eerlijk in. Ja. Uh, de, dus uh, de mevrouw is deskundig... en heeft een expertise ervaringsdeskundig ook nog. Nou, beter kun je het haast niet hebben... Uh, en, uh, maar zeg er wel bij dat er dus ook ja. linken zijn want dan ben je open en transparant ja, Dat mij over. ook niet helemaal duidelijk aan het bericht werd maar vaak worden mijn dingen niet duidelijk uit één bericht <laughs> zijn er meer medicijnen in de handel of is dit het medicijn voor uh, pompenpatiënten ja, dat is een goede vraag uh, dat ja. is uh, namelijk ook nog uh, bepalend hè? ja want anders kan je toch nergens anders heen. Anders kan je nergens anders heen. Hebben, ja. Goed, we gaan het hebben over uh, Wils. Uh, Geert, Geert Wilders van de Curaçao werd hij wel genoemd. Zwarte racist ook. Een populist die regeert vanuit de radiostudio. Het zijn maar een paar omschrijvingen van deze Helmin Wiels. Um, in Nederlandse kranten gedaan de afgelopen twee jaar. Maar na zijn dood, afgelopen zondag, is de toon behoorlijk milder geworden. Hij wordt door vriend en vijand nu uh, vooral geprezen. Um, is dat een kwestie van over de doden niets dan goeds? Uh, dat, ja, dat zou heel, ik denk dat dat voor een deel zo is, maar dat zou heel dom zijn. Want uh, iemand die zich een beetje heeft verdiept in die uh, politiek daar op Curaçao... het oh. roversnest, volgens de PVV ooit... Ja. die weet dat die Wils natuurlijk een behoorlijke populist was. Daar heeft hij uh, nogal wat uh, mensen mee op de been gekregen. Uh, maar hij had ook wel wat reden om te roepen. Dat geroep tegen die blanken. Pas geleden had hij een documentaire gezien. Zei hij in dat interview met die mevrouw die jij net uh, hebt gesproken van de NRC. Ja, ja. Althans van Esquire, maar het ja, is nu in ja, NRC. Maar ja, nee, ja. in uh, Blanke zeiden bijvoorbeeld uh, de, de neger die komt uit het oerwoud. Maar je krijgt het oerwoud nooit uit de neger. Kijk en als je dan op Curaçao woonachtig bent en je hebt met die mensen te maken. Dan ben je niet al te vriendelijk hè, ja. tegen, tegen de Nederlanders. Maar uh, het was dus algemeen bekend dat na de verkiezingen... Heeft, is, is, zijn, is zijn partij de grootste partij geworden. Uh, hij heeft onmiddellijk die uh, schotten laten verdwijnen... wat een zegen voor dat eiland is. Hij is geen uh, premier geworden, maar hij is mooi in dat parlement blijven zitten. Een zakenkabinet. Er is een, een zakenkabinet heeft, gekomen die uh, ja, niet populair is. Nee, natuurlijk niet, want er moesten ontzettend veel dingen gebeuren. Er moest bezuinigd worden op allerlei fronten. En hij heeft zich ontzettend ingezet tegen die corruptie... En dat is natuurlijk, ik begrijp Plasterk heel goed... Want soms vertrouw ik ministers niet die zeggen: Ja, nee, maar dat is toch wel een goede man. Maar dit kwam uit zijn hart. Ja, die zat bij zijn vriend. Bij Paul Witteman. Ja. ja, maar ja. toch even, Mark, dat beeld. Hè, want uh, uh, hij is hier ook in Nederland geweest, nog niet zo lang geleden. Nou ja, die, die uitspraak van die bodybags wordt voortdurend aangehaald. Dat blijkt dan net iets anders te liggen. Ja, heeft dat, u is, uitgelegd. dat is de moeite die wij hebben met het papillon uh, wat daar <laughs> ja. gesproken wordt. Ja. Maar, maar toch, uh, laten we zeggen, het beeld werd neergezet van een uh, nou, man die vooral tegen Nederland was. Uh, uh, en, en nu uh, komt hij toch naar voren als een soort ja. Uh, bij de ja, tegen dat hij tegen Nederland is. Nee. Want de, de, de meeste Nederlanders, we zijn er vragen, die vinden maken. het prima dat Curaçao onafhankelijk wordt. Ja. Er heeft ja. Die, ja. Maar, die, maar dat beeld wat we nu van hem zien, dus de, de, de corruptiebestrijder, de man die, die voor iets stond, uh, ja, gedreven. Nee, maar was. Dat, dat heeft er vooral ook mee te maken. Ik bedoel, het is inderdaad een beetje de overdrive naar de andere kant. Maar ik denk dat het ook te maken heeft dat ook Curaçao. En Nederlands zag je dat trouwens ook mee. Wij weten niet om te gaan met politieke moorden. of met politici die vermoord worden. Want we weten dus nog niet of dit een politieke moord is. Uh, en, en dat heb je in Nederland natuurlijk ook gezien met Fortuin. Uh, zolang het politieke debat speelt... Dan, dan mag je elkaar flink aanpakken. En mag je er af en toe ook wel eens met een gestrekt been in. En daarna uh, moet je elkaar ook weer een hand kunnen geven... en een biertje kunnen drinken. Uh, maar uh, moord... Ja, dat, dat gaat overal aan voorbij. Dus daar weten we ook niet mee om te gaan. En dan zul je dus zien dat er nu even inderdaad zo'n overdrive uh, naar de andere kant komt. Ik denk zelf, dat heb je ook met Fortuin gezien... dat de nuances van, eh, van voor en na de moord op een gegeven moment na nou, een jaar... ongeveer weer wat, wat, wat, wat ja, stabiliseert mm. en, en, en weer wat normaliseert. Ja, nou, want iemand is niet eens heel goed of ineens heel slecht. Nee, nee. maar het, het, het, het doet mij denken aan wat Geert van Istendaal net in deze uitzending zei met die belangstelling voor die fietser die tegen een boom rijdt... aan de overkant van de straat, ja. is interessanter voor ons. Het ligt wij, lekker ver weg, vinden we hier. Wij horen ontzettend weinig van ja. die rare zeskoloniale splinters... die wij daar nog in de Caribe hebben. Mm. Uh, wij, weten, wij weten geen flikker van dat roversnest af... Nou, uh, uh, uh, en, en wat Van Istendaal zei het is niet zo dat we daar geen belangstelling voor hebben maar als je er niks van hoort dan nee, zijn we het ook is niet geïnteresseerd het is ook bovendien altijd een zeer gepolariseerde uh, discussie uh, geweest zowel van, van, van daar als van, vanuit hier omdat ja. het toch echt tegen elkaar opzetten uh, was en nogmaals in een politiek debat kan dat en uh, zorgt dat vaak ook wel voor dat, dat dingen juist helder en, en, ja, maar en scherp er wordt worden, zo Maar weinig, er wordt mij zo weinig duidelijk gemaakt over, de, de, over wat dat wat, wat er op dat eiland allemaal gebeurt. He, is pas In algemene zin bedoel je? In algemene ja, ja. zin uh, komt Zembla... met een uitstekende reportage over die vreselijke raffinaderij... en die mm -hmm. mensen die daar buitengewoon veel last van hebben. Al een jaar of zestig trouwens, mm -hmm. daar haal ik niet om. Maar daar blijft het dan weer bij. Ja. En over... Is het echt een roversnest? Wat, wat, wat is die meneer Schotten voor een man? Wat moet daar gebeuren enzovoort? Ja. Er wordt heel weinig over bericht. Jij noemde de naam Van Isendaal. dat is die uh, schrijver. Die uh, erevoorzitter is die van Pen Vlaanderen, een, een club van schrijvers. Die hebben dus een, een, ja, hun, hun bezorgdheid geuit over de, de persvrijheid in België. En uh, met name ook de, de stekers de vinger richting de commerciële uh, kant van de media. Want uh, daardoor komt er veel te veel nadruk te liggen op oplage kijkcijfers, luistercijfers. Waardoor de onafhankelijke journalistiek in de knel komt. Um, herken je dat? we zitten dicht bij België, is dat hier ook zo? De, nou ja, het, het is mooi om dat inderdaad op de dag van de persvrijheid... nog weer even onder de aandacht te brengen. Het is de al oude discussie natuurlijk dat aan de ene kant... Uh, je mensen hebt bij een, een krantenconcern, maar ook bij omroepen... die moeten uh, ervoor zorgen dat de boel verkocht wordt... en anderen die uh, voor de inhoud verantwoordelijk zijn. En dat, dat schuurt altijd uh, langs elkaar. En uh, uh, soms krijgt één wat de overhand, de andere keer de andere. Uh, feit blijft dat, dat journalisten prachtige verhalen kunnen schrijven... maar als niemand ze leest heb je er ook niks aan. Dus er moet altijd een goede balans in, in, in gevonden worden. En wat je hier ziet, uh, uh, dat speelt in Nederland af en toe ook. Maar, maar het frustrerende is vaak ook, dat als je kijkt... Op, bijvoorbeeld op de websites van, van de kranten... hebben ze meestal rechts zo'n kolommetje staan... met meest ge, gelezen uh, artikelen. Ja. ja. Daar word je niet vrolijk van. Want als dat inderdaad de zou is. Want dat is wat het volk van het volk, wil, wat het volk, ik volk dus blijkbaar dan zou willen. En dat zijn en, altijd flutberichtjes over. Dat zijn altijd over, en dat uh... de lekkere roddels. en... en, ja. en nou ja, inderdaad, de flutberichten. Uh, maar toch laat een krantenredactie zich daar niet uh, door leiden. En zorgt er toch voor dat, dat de goede en gedegen journalistiek ja. gewoon op die voorpagina gaat. Maart van de Heuvel? Ja, ik, op de eerste plaats heb ik twee nieuwe woorden geleerd vandaag: een, een weesgeneesmiddel. Dat zijn die medicijnen die dus uh, voor maar een paar mensen bestemd zijn. Ja. En bij Van Istendaal in dat uh penrapport wordt gesproken over steekvlamjournalistiek. Het snelle, heftige... Je weet aan overgaat de kant van, van, Je weet onmiddellijk waar het over gaat. En daarom is het te goed woord. Goed woord. Maar ik is vindt, het zo dat we te veel steekvlamjournalistiek hebben ja, te weinig eh, diepgang? Ja, ja die, die neiging bestaat. En uh, dat is ook commercieel uh, wel te duiden allemaal. En uh, mannen als Rob Wijnberg bijvoorbeeld heeft niet voor niks dat boekje geschreven. En is niet ja. voor niks die site begonnen enzovoort. De correspondenten. Dus iedere discussie hierover is buitengewoon heilzaam en ja. goed. En ik, uh, maar zij leggen ook de link met, met commercie, dus dat, dat het daar dus ja, door en is. Hij legt ook die link, wat ik ook pro voortdurend probeer te doen, dat er bepaalde mensen zijn bij bedrijven, zoals de onberoepen, maar ook kranten denk ik, die uh, voortdurend weten dat mensen geen belangstelling hebben om over de wereld om zich heen. Da da daar zijn mensen niet geïnteresseerd. Dat nee, weten de managers. Dat denken ze te weten. En dat denken ze te weten. En uh -huh. ik denk nou steeds maar te weten dat dat dus niet zo is. Maar, maar, en als hij is, mijn vriend van de NVJ over uh, prachtige verhalen die toch niet worden gelezen dan is het misschien toch niet zo'n prachtig verhaal. Nee, precies. Maar dat, dat moet nee, dan dan maar, toch iets toegankelijker nee, de, de, worden geschreven. Nee, maar het gaat meer om de verantwoordelijkheid die een journalist... Vaak wordt het beeld ges, uh, geschetst... alsof de journalist niet verantwoordelijk is voor uh, de oplagen. Natuurlijk is een journalist ja. ook verantwoordelijk ja, voor ja, de oplagen. Ja, dat oplage. is zeker waar. Ja. Maar dat betekent niet dat, dat, dat je iedereen maar naar de bek moet praten. Nee. Uh, dat betekent juist dat je af en toe tegen de raads moet zijn. Dat je juist dingen uh, uh, voor het voetlicht moet brengen... waarvan je zegt, mensen, dit is heel belangrijk en, en lees dit. En dan komt het inderdaad op de kwaliteit van de journalist... Aan. Ja. Of hij een goed verhaal ervan weet. Okay, en dat je je ook niet te veel moet schamen voor flutberichten. Ik bedoel, we kunnen wel kankeren dat in de NRC staat dat meneer Van der Vaart problemen met zijn ex-genoot. Oud bericht en zo. Ja, dat o, komt okay. ongetwijfeld wel weer terug. <laughs> nou, maar ja, God, iedereen leest dat, ik ook, dus uh, ja. schaam je daar nou niet te veel voor. Als ja. dat ingebed is tussen de prachtverhalen, dan is het oké. Okay. De sandwich formule is nog nooit uh, verkeerd geweest nee. eigenlijk. Uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Mark Visch van de NVA en Aad van de Heuvel, programmamaker en journalist. We gaan een liedje draaien van Joe Jackson.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 Jackson. en is she really going out with him? 1979, pas geleden was hij nog in Nederland. Meneer Voortman, gezien toevallig? Nee, hij is behoorlijk, veranderd. Hij is behoorlijk grijzer geworden. En, uh, nou, exact, ik zag het, ja. was ook niet meer zo goed bij stem. Maar goed, uh, ik ben uh, voor mijn leven lang fan van hem. En uh, u ook, geloof ik, hè? Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Gerrit Voortman is hier, hij is 52 jaar, uit Warnsveld... en gaat meespelen in de Nationaal Nieuwsgrips. Wat doet hij voor werk? Ik doe klinisch onderzoek bij een farmaceutisch bedrijf in Nijmegen... Ah. Daar heb je ze weer, die farmaceutische dat is farmaceuten. De ja. farmaceuten, ja, het is maar wat. Ja. Ja, uh, we hebben daar soms het beeld van dat dat zijn een stelletje. Ja, nou, vul maar een woord voor in. Ja, maar toch zijn wij gewoon hele normale bedrijven. Alleen mensen kijken anders naar ons, omdat het om gezondheid gaat. Ja, ja. ja dus inderdaad een, een, zeer, een zeer belangrijke positie. Ja. Uh, goed, nou, daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het hebben over de nieuwskuids. Gisteren 91 punten. Ja, dat was veel. Ja. Lat ligt hoog. Dat was een hele goede aftrap inderdaad voor deze week. We Gaan kijken of we daar overheen komen vandaag. Eerst de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Honderden buitenlanders kwamen naar Maastricht om wiet te kopen. Dat is officieel verboden. Dat was gewoon een klein feestje in mijn kop. Stand up for very, very happy. Ja, ik kan terug naar Maastricht. Very happy. Ze hoeven niet langer meer te worden gediscrimineerd. De sfeer bleef ontspannen. Is on the Anders dan aangekondigd greep de politie niet in. Maar gisteravond dus wel. <lacht> Ja, coffeeshops in Maastricht en twee andere Limburgse steden... hebben op Bevrijdingsdag de deuren geopend voor klanten uit alle landen. En dat mag niet, want coffeeshops mogen alleen nog maar aan Nederlanders verkopen. Hier is vraag 1. Op Bevrijdingsdag mocht iedereen wiet kopen. Sinds gisteren, 6 mei, wordt er naast Nederlanders... alleen nog aan mensen uit twee landen verkocht. Om inwoners uit welke landen gaat het? Duitsland en België? En dat is goed. Vraag 2. Bij een van de Maastrichtse koffieshops is maandagavond een inval gedaan door de politie. Hoe heet die coffeeshop? Mississippi. En dat is goed, drie mensen daar opgepakt eh, voor het verkopen van wiet... en hash aan buitenlanders. Inmiddels is dit drietal weer op vrije voeten. En de drijvende coffeeshop opent vandaag gewoon weer de deuren, zeggen ze. Vraag drie is een kop uit de krant, die lees ik voor... en u krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen waar die kop bij hoort. De kop luidt als volgt, de man die niet weet wat hoofdpijn is. De man die niet weet wat hoofdpijn is. Gaat dit over één, Frank de Boer, succescoach van Ajax... heeft nooit hoofdpijn omdat hij zo gewoon is... 2. Frans Wekers blijft laconiek onder de kritiek vanuit de Tweede Kamer over zijn beleid. Of 3. Nu, uh, uh, uh, nu hij een lastige periode achter zich heeft gelaten... voelt Bram Moskovic zich weer kip lekker. De man die niet, meer, die niet weet wat hoofdpijn is. Ik heb het artikel gelezen. Het stond in de volkskant en het is Frank de Boer. En dat is helemaal correct. Vraag 4. De ellende bij Ajax lijkt achter de rug. De revolutie van Kruif gaat gepaard met drie kampioenschappen op rij. PSV willen ze ook terug naar de basis om de club uit de ellende te halen. Welke bekende oud-PSV'er? Tegenwoordig commissaris van deze club moet deze revolutie gaan leiden. Guus Hedding. Dat is niet goed, want het is Hans van Breukelen... die wel contact heeft gezocht met Guus Rink. Maar Van Breukelen moet een beetje het boekbeeld worden van die hele actie daar. Nou, doelman hè, daar. Vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het eerste, dat ik bij een heel aantal eerdere nominaties... Wat zal ik eens zeggen? Daar heb ik het geschreven. Ja, tot nu toe waren al die vergissingen in mijn nadeel... Nu is ze in mijn voordeel. Wie is dit? Tommy Wieringa. Inderdaad, de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Later die avond maakte hij zijn belofte waar trouwens... door in de Amstel te springen. Als hij die, die prijs zou winnen, zou hij dat doen. En dat heeft hij gedaan. Er zijn foto's van op het internet. Vraag 6. De jury was niet erg te spreken... over het niveau van de andere inzendingen voor de prijs. De boeken doen juryvoorzitter Kledy Polak denken... aan een winkelketen. Welke noemde zij? IKEA. En dat is goed. Een IKEA-roman kenmerkt zich door een gebrekkige of weinig verrassende compositie. Aldus Cor uh, Polak. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. We zoeken een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stop roepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik heb meer medelijden met arme kinderen in de Sahara dan met arme Grieken. 2. Nee. Sorry. Ik ben ongevaarlijk voor kamermeisjes. Twee. Eerst was ik synchroonzwemster, later advocaat en politicus... en nu ben ik bankier van de wereld. Uh, stop. Ja, Christine Lagarde? Christine Lagarde, zegt hij. Dat is goed, ja. Um, even die eerste, die had te maken met uh, een uitspraak die zij heeft gedaan... Uh, over die, die uh, arme kinderen in de Sahara en de arme Grieken. Daarmee hadden ze zich natuurlijk wel de woede op de hals van de Griekse politici... En uh, in haar jeugd deed Lagarde op hoog niveau aan synchroon zwemmen. Na haar studie begon ze haar carrière als advocaat en daarna ging ze de politiek in. En die andere aanwijzing had te maken met die voorganger die het uh, nogal op ja, kamermeisjes uh. had gemunt. En nou uh, ja, dat weten we eigenlijk niet eens of zij daar uh, niet. Uh, maar goed, daar, daar gaan we wel <laughs> van uit. Um, we zijn gekomen op uh, 7. Dat betekent dat er in ieder geval zometeen 13 goed moeten zijn. Want dan hebben we in ieder geval ook 91. Ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is, was inderdaad. Levenslang. Er zijn bellers met totaal geen juridisch verstand. Ik ben bang dat journalisten zo idioot zijn om dat soort mensen aan het woord te laten. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Dus we praten, Wolven. Tot vandaag luidt de Sterring. Patiënten moeten meebetalen aan een second opinion. Voorzitter Frank de Graaf van de Orde van Medisch Specialisten... wil dat patiënten gaan meebetalen bij zo'n second opinion. Niet geschoten is altijd misdenken veel patiënten, maar het kost een hoop geld. Er komt bijna nooit een nieuwe diagnose uit. Dat blijkt uit een enquête van het NCV-tv-programma Altijd Wat. Daarom, de stelling, patiënten moeten meebetalen aan een second opinion. Bent u het eens of oneens, sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje standpunt. Terug bij Gerrit Voortman, 52 jaar uit Warnsveld. Nou, de opdracht is dus in ieder geval 13 vragen goed hebben... ...want dan hebben we ook 91 punten, maar alles daarboven is natuurlijk veel beter. 90 seconden de tijd, ik uh, stel de vraag en die moet helemaal gesteld worden. Dan graag het antwoord of het woord pas. Dan gaan we door naar de volgende, daar komen ze. De nationale nieuwsquiz. Met de regering van welk land overlegt minister Ploemen over het tekort aan melkpoeder? China. Goed, hoeveel euro belooft Nederland aan Somalië voor de aanpak van piraterij? Geen idee, 10 miljoen. 3 miljoen. Wie won gisteren de derde etappe in de Giro? Uh, Paulino. Paulini. Welke zorgverzekeraar heeft in 2012 vijf keer zoveel winst gemaakt als een jaar eerder? Mensis. Goed, kabinet van welk land is gisteren gevallen? Weet pas. S Sint Maarten. De gemeente Kuik heeft een internationale bijeenkomst van welke motoclub verboden? Hell's Angels. De Veterans. Welk boek is nu al verkozen tot prentenboek van het jaar 2014? Pas. Crocodile. Van welke songfestival winnende groep is in eigen land een museum geopend? ABBA. Dat is goed, een universiteit. In welk land heeft Apple opnieuw aangeklaagd wegens het schenden van patenten? Engeland. Taiwan, hoe heet het album dat door 3FM is uitgeroepen tot beste album ooit gemaakt? Pas. Pas. Ten van Pearl Jam, de veiling van welke Scheveningse blikvanger wordt uitgesteld tot na de zomer? De Pier. Goed, in welke plaats heeft de top van de sociale werkplaats zich volgens een commissie schuldig gemaakt aan intimidatie? Schiedam. Goed, in welke Amerikaanse stad zijn drie vrouwen bevrijd na een gijzeling van tien jaar? Cleveland, Ohio. Goed, onder welke naam gaan de Tros en Afro samen verder na de fusie? Pas. Afro Tros, hoe heet de ex-premier van Italië die gisteren overleed? Andriotti. Goed, welk PVV-kamerlid stopt als fractievoorzitter... in de Provinciale Staten van Flevoland? Joram van Klaveren. Goed, in welk paleis zijn vanaf vandaag... de inhuldigingsattributen voor het publiek te bekijken? Het loop. Goed, wat is de naam van de nieuwe presentatrice van het NOS-journaal? Eh... Uh, Bas. Dion Staks heet zij. Mag ik even weten of die wielrenner goedgekeurd is, jury? Die is goedgekeurd. Oké. Okay. Maar zijn het er dan dertien... En dat zijn het er niet. 10. Nou, nou, ja. Dus je strand op 70. Ja, jammer. Maar wel uh, de normale prijzen mee. Dus de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En een goede reis terug naar Woensveld. Dank u wel. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.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 In Vroege Vogels TV proeven we een delicatesse uit onze Noordzee. Mmm, heerlijk. <laughs> en rennen we achter loopkevers aan, de graadmeters van de natuur. En in de Oostvaardersplassen is er een explosie van jong leven. Vroege Vogels TV, vanavond om tien voor half acht bij de Vara op Nederland 2. Ook logisch, yourhosting.com. Helaas was iemand ons al voor. Zorg dat het jou niet gebeurt. De mooiste vogels van Nederland ontdekken...